Tien uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In New York zijn meer dan 120 betogers gearresteerd in de buurt van Wall Street. Zij dachten dat precies een jaar geleden in New York de Occupy-beweging begon. De demonstranten grepen de eerste verjaardag aan voor nieuwe betogingen. Ze verzamelden zich bij het Zuccotti Park... waar vorig jaar spontaan een protestkamp werd ingericht... maar mochten van de politie het park niet binnengaan. Daarna trokken de betogers naar Wall Street... voor een betoging tegen de uitwassen van het kapitalisme... Het was de bedoeling dat actievoerders het beursgebouw zouden omsingelen, maar dat lukte niet. Toen de betogers het verkeer bij Wall Street gingen hinderen, greep de politie in. Een ter dood veroordeelde in de Amerikaanse staat Ohio heeft om uitstel van executie gevraagd. Hij vindt zichzelf te zwaar om terechtgesteld te worden. De man, die Ronald Post heet, weegt 218 kilo. Hij is bang dat zijn overgewicht leidt tot een pijnlijke en langzame dood. De executie staat gepland voor 16 januari is nog niet bekend wanneer de rechter over het verzoek tot uitstel beslist. In 2007 werd in Ohio een man geëxecuteerd van 120 kilo. Gevangenispersoneel had twee uur nodig om een geschikte ader voor de injectie te vinden. Een woordvoerder van de gevangenis gaf toen toe dat dat met het gewicht van de man te maken had. Nigeriaanse militairen hebben een kopstuk van de islamitische terreurbeweging Boko Haram gedood. Dat meldde de BBC en het persbureau Reuters... Het zou gaan om Abu Kaka, de woordvoerder die de e-mails ondertekent die namens Boko Haram aan de pers worden gestuurd. Boko Haram wil in Nigeria strenge islamitische regels en de sharia invoeren. Ongeveer de helft van de bevolking in Nigeria is islamitisch, de andere helft christelijk. De groep is verantwoordelijk voor tientallen aanslagen in Nigeria. Daarbij zijn de afgelopen jaren zeker 1400 mensen om het leven gekomen.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 Met Jack van Gelder. Goedenavond langs de lijn van maandag 17 september. Het is de week waarin de Champions League echt begint. Met onder meer de wedstrijd van Ajax tegen Borussia Dortmund. Die twee ploegen kwamen elkaar ook al tegen... in de kwartfinale van het toernooi in 96. David, David, David, David, ja! Hij zit erin! Ajax op 1-0 voor! Prachtig gedaan, David van achteruit... Met... Kluiver en David en hij zit er gewoon in. Het staat 1-0 voor Ajax. Zometeen een uitgebreide terug- en vooruitblik op Roesje Dortmund tegen Ajax. Met ook Harry de Chavert aan de telefoon. In de Nederlandse competitie gaat het niet goed met de FC Groningen. Er zijn vijf wedstrijden gespeeld en de club heeft nog maar vier punten. En dus zijn de supporters ontevreden. Ja en de directeur ook en de spelers ook. En uh, iedereen die deze club een warm hart zet toe draagt wordt daar ongelooflijk sangrijnig van. We hoorden Hans Nijland die aan het woord komt over de slechte competitiestart van FC Groningen. Bij de wereldkampioenschappen wielrennen komt Ellen van Dijk morgen in actie op de tijdrit. Ze heeft al gauw, doordat haar team gisteren de ploegentijdrit won. En die medaille is goed gevierd. Het was wel heel leuk. Ik we met de ploeg uh, naar ons hotel waar we met de ploeg de hele week hebben gezeten. Daar hebben we even wat gedronken en uh, sommige van ons waren al aardig uh, <laughs> van het padje. Ja, van het padje. Dat doen we weer tot 11 uur in Langs de Lijn. Ajax begint morgen aan de loodzware opgave om de Champions League pool te overleven. Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund zijn de tegenstanders. En Tegen die laatste ploeg speelt Ajax morgen de eerste wedstrijd. In Dortmund is collega Bas Stichler. Bas, Borussia Dortmund is twee jaar achter elkaar kampioen van Duitsland geworden. In een competitie met ook Bayern München. Kan je zeggen dat Dortmund de betere ploeg is? Nou ja, met de toevoeging op dit moment kom je er een heel uit mee weg. Want dat hebben ze natuurlijk wel laten zien. Uh, Uli Heunens, he, voorzitter van Bayern, heeft toevallig vorige week Dortmund nog even gekleineerd. En heeft gezegd, dat is een regionale club. Dortmund zal nooit, nooit, nooit, drie keer het woord nooit, de successen van Bayern München kunnen evenaren. In Dortmund was men terecht, denk ik, nogal boos. Uh, nou ja, de laatste jaren Timmer Dortmund behoorlijk aan de weg. Maar de traditionsverein Bayern, ja, dat is ver weg. Maar de laatste jaren dus goed. Is uh, Dortmund geen typisch, wat we zouden zeggen... Uh, een ouderwetse Duitse ploeg? Ja, kijk, wat is typisch Duits? Hè? Want vroeger had je typisch Engels. Hè? Schiet maar een bal blind naar voren en rende maar achteraan. Maar ik geloof dat tegenwoordig Arsenal het veld in komt... zonder ook maar één Brit. Het gaat wel allemaal een beetje op elkaar lijken langzaam maar zeker. Maar als je dan al... Iets hebt over typisch Duits. Hè? Dat is nou ja, je mouwen opstropen, je best doen. van de eerste tot de laatste minuut gaan. ja, dan moet je eigenlijk toch niet hier naartoe. Want Dortmund speelt wel vrij fris aanvallend leuk voetbal. Um, dus je kan eigenlijk wel zeggen. het is in zekere zin. on-Duits, toch, Frank de Boer? Nou, qua, qua mentaliteit zeker niet, denk ik. Ik denk dat het een, uh, een echt hecht team is. Uh, die uh, heel veel arbeid. Uh, en energie in, uh, in de wedstrijd steekt. En volgens mij had. Uh, mijn collega Jurgen Klopp al gezegd uh, dat hij de laatste wedstrijd uh, de dingen gezien heeft die hij graag wilde zien. Met 90 uh, minuten geconcentreerd, met heel veel arbeid en energie erin gestoken. En daarnaast uh, heel veel aanvallend spel ook. En dat is misschien een beetje onduits, dan weet ik niet. Maar ik moet zeggen, uh, er zit heel veel variatie en beweging uh, in dit uh, team. Uh, vandaar dat, het, dat jij misschien dan zegt uh, onduits, maar... Uh, ja, ik vind het een uh, heel uh, leuk team om naar te kijken. En je, wat, wat ik al zeg, net, er zit heel veel energie in, het, in dit elftal. Frank de Boer heeft het dus over Broestje Dortmund, een leuke opponent. Dat zegt Klop, ook over Ajax. Um, hoe zou, zal die krachtsverhouding ongeveer zijn? Kan Ajax het tempo aan? Kan Ajax de kracht opbrengen? Ja, dat wordt wel interessant, omdat het voor Ajax en voor het deel natuurlijk toch ook weer een beetje nieuw is allemaal. Um, je zit natuurlijk in een loodzware pool, dat is nou eenmaal een feit. De enige pool in de Champions League waar vier ploegen in zitten die ook alle vier kampioen geworden zijn. Oude wedstrijd Europacup 1 dus. Ja, nou ja, dat maakt het eigenlijk ook wel weer heel erg leuk. Um, en ja, er wordt van tevoren wel links en rechts gespeculeerd, is dit dan niet de ploeg waar je dan eigenlijk ook een keer drie punten tegen moet pakken om überhaupt nog kans te maken op die volgende ronde. En misschien is dat wel zo. Hoewel ik denk dat Ajax als ze de derde zou kunnen worden in deze pool... ongelooflijk dik tevreden zullen zijn. Met welke opdracht zal Frank de Boer morgen zijn team binnen de lijnen sturen? Ja, dat is grappig. Want je zou zeggen, jongens, haal nou een resultaat. En het kan me eigenlijk niet schelen hoe. Maar dat is niet meer hoe men tegenwoordig bij Ajax wil denken. Dat is ook niet hoe Frank de Boer uh, dat wil. Want uh, dat liet hij tijdens de persconferentie wel duidelijk blijken.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 Ja, iedereen fit. Uh, en dat liet hij ook weten. Iedereen is ook in staat om een hele wedstrijd te spelen. Dus geen half fitte spelers. Iedereen is 100%. Even een speler uitpikken. Ryan Babel uh, heeft na nou wat omzwervingen dus weer uh, de weg teruggevonden richting Ajax. Viel afgelopen weekend in tegen RKC Waalwijk. Wat wil de boer met hem? Nou, ervaring denk ik vooral. Want dat heb je toch nodig in dit soort wedstrijden. Hij is op zich pas 25. Maar heeft natuurlijk wel het een en ander achter de rug. Al Premier League, Liverpool, Bundesliga, Hoffenheim. EK gespeeld, WK. Um, dus ik denk dat vooral om die reden Babel heel belangrijk is voor uh, de Boer. Waar hij ook morgen speelt, dat, uh, dat zien we dan wel weer. Dat zal ik eerst met de, de ploeg bekendmaken. Maar hij zal in ieder geval wel spelen morgen. Ja, hij heeft fantastisch getraind. En wat jij terecht zegt, uh, hij heeft natuurlijk hier uh, aardig wat wedstrijden gespeeld. Hij heeft uh, met zijn ervaring ook uh, grote wedstrijden gespeeld. En ik hoop dat hij dat uh, kan meebrengen morgen. Dan nog een speler die vlak voor de transfer deadline is gekomen. Christian Palsen. Uh, wat wordt zijn rol dit seizoen? Nou, kijk juist op die uh, positie voor de verdediging. Uh, dan is het wel fijn als je een ervaren speler tot je beschikking hebt. Uh, in een elftal dat dus toch, dat zeiden we al, overwegend jong is. En nog niet zoveel ervaring heeft. Palsen heeft natuurlijk gespeeld nou ja, in Duitsland om mee te beginnen. Hier om de hoek bij Schalke, de grote rivaal van Dortmund. Dat zijn ze hier vermoedelijk ook nog niet vergeten. Dus die kan zich voorbereiden op een paar fluitconcertjes, denk ik, morgen. Maar die heeft gespeeld in Italië, in Spanje, in Engeland en in Frankrijk. En dat kan hij natuurlijk goed gebruiken. Dat had uh, de aanvoerder van Ajax, Siem de Jong, snel gezien. Nou ja, je merkte wel gelijk uh, op training toen hij er was... Uh, dat hij zich gelijk met het team wilde bemoeien. en uh, ja, Ik denk dat dat voor ons als groep uh, goed is, op, zeker op die positie. Dat we uh, iemand hebben die uh, ja, veel bezig is met, uh, met de rest van het team... En, uh, ja, mensen op de juiste mensen doorcoachen en dat soort dingen. En daar is hij wel mee bezig. Dus uh, ik denk dat we daar als team wel uh, veel gebruik van kunnen maken. Morgenavond, kwart voor negen, de aftrap in Dortmund. Dan horen we je opnieuw, nem ik aan, Bas. Ja, moet je niet uitsluiten. Met wie? Met Ronald van de Geer, want jij kon niet, geloof ik. Nee, ik mocht niet. Ik zit ah, in de studio ah, morgenavond. Okay. Heel goed. Dankjewel, Bas. Jo. Veel plezier. Get a kick met Raspberry the Red. Ajax mag zich in de Champions League nog voordat het gespeeld heeft... al rijk rekenen. De UEFA heeft namelijk besloten om het prijzengeld te verhogen... met 150 miljoen euro. Waardoor het totaal op iets meer dan 910 miljoen euro uitkomt. En dat betekent voor Ajax dat het een startpremie ontvangt... van 816 miljoen euro. En dat is alweer 1,4 miljoen meer... dan de club in eerste instantie zou krijgen. Maarten Fontijn, oud-directeur van onder meer Ajax... tegenwoordig werkzaam bij de UEFA... is er blij mee dat clubs meer geld krijgen. Ja, dat is een hele goede zaak voor het voetbal. Als u bekijkt uh, de recessie die uh, wereldomvattend is... en uh, dat men als organisatie dan erin slaagt... om uh, inkomsten voor de Champions League en de Europa League te verhogen... in deze moeilijke tijden... dan uh, betekent dat dat product voetbal uh, erg goed staat op uh, Europees niveau. Ja, de UEFA heeft in tijden van recessie dus nog wel wat extra geld beschikbaar. Fontein legt uit hoe dat komt.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 nu 1,3 10 miljoen euro startgeld. De winnaar van de Europa League aan het einde van het toernooi... kan bijna 10 miljoen euro bijschrijven. Ja, we gaan terug in de tijd. Het is 1996. In het jaar na het winnen van de Champions League... speelt Ajax dan ook tegen Borussia Dortmund. Het wordt een wedstrijd waarin de Amsterdammers laten zien... hoe goed ze konden voetballen. Danny Blind was destijds een van de dragende krachten van Ajax. Hij blikt terug op de 2-0-overwinning op Dortmund van 6 maart 1996. We hadden de Champions League... Uh...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 Tenminste, zo goed als, want we moesten nog een thuiswedstrijd spelen. Moussampa die wordt uh, twee keer gepakt. Oh, dat is rood. Dan moet je nog ja, een keer geld rood, geven. En, rood, en dat is dus rood. rood en hij maakt al een overtreding tegen Moussampa. Dat want Moussampa uit. ging voor de combinatie. En dan herinner ik dan he, nog wel de euforie die we hadden in, in de, in de, in de, de bustocht terecht. we waren per bus.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 Ja, we gaan even terug in de tijd. We gaan luisteren naar een gedeelte van het gesprek... wat ik toen destijds had met de toenmalige coach van Ajax... voorafgaand aan het duel. En hij is nog niet zoveel veranderd. Je hebt wat moeten schuiven. Je ziet het niet als een probleem. Dat een aantal spelers op andere posities staan. Op welke andere positie. Volgaarder bijvoorbeeld, die uh, nu het linkerspit staat. Uh, Siloy uh, staat op welke positie. Siloui heeft jaren achterheen linksbek gestaan. Hoe speelt hij nu al. Bolgaarde heeft jaren achterheen bij Sparta en spits gestaan. Dus wat praten we over? Finidi, als rechtshalf. Hij heeft jaren in Nigeria lopen voetballen. Dus... Geen enkel probleem met dat betekent. Nee. Dat zijn hele domme... Ja, vind ik... Uh, uh, kritiek. Nee, dat is geen kritiek. het zijn gewoon vragen. Omdat je normaal hecht ligt, zeg, aan vaste waarden. Maar dat zijn dus gewoon vaste waarden... jongens op meerdere plaatsen inzetbaar. Ja, maar... Real Madrid vielen er ook twee uh, spelers uit op de laatste training. Er stond Davids op vier en toen was het opeens fantastisch. En nu zou hij dan niet meer op vier kunnen spelen. Uh, Finidi heeft jaren in Nigeria op zes uh, lopen voetballen. Kanoer uh, uh, loopt al jaren op negen te voetballen. Uh, Kluivert uh, heeft in de jeugd alleen maar op 10 gespeeld en later op negen. Dus ik begrijp deze vraag. Ik bedoel alleen maar dat jij het niet als nadeel ziet dat ze nu op een andere positie spelen dan bijvoorbeeld de maanden hieraan aan vooraf gaan. Nee, anders had ik ze niet in die positie opgesteld. Nog der Wanneer je Ja, weet je, ja, dat is geluk zelfs in de hand. De hemel splaalt, wat is hij? Ik vraag me waarom ben ik niet zo veel lang hier? niet jetzt day, En uh, er staat bij, ik wist het echt niet meer... dat uh, dit als tune werd gebruikt bij Studio zomer in 2008. Ik was er zelf bij. Ik heb het, denk ik, verdrongen. Alhoewel, ik vind het best lekkere muziek. We gaan door met uh, Harry de Chavert. En dan zegt hij, Harry de Chavert, Harry de Chavert. Daar heeft hij ook weer allemaal gespeeld. Goedenavond, Harry. Waar heb je ook weer allemaal gespeeld? Uh, Goedie Eagles, Heerenveen, FC Utrecht, uh, Borussia Dortmund, uh, Freiburg en RKC. Uh, laten we eens even teruggaan naar de tijd bij Borussia Dortmund. Want uh, aan de vooravond van de wedstrijd tegen Ajax... wil ik van jou eens weten, wat is dat voor een vereniging? Uh, ja, groot. Het heeft natuurlijk een enorme aanhang. Uh, wat je dan in Nederland waarschijnlijk kunt vergelijken met Feyenoord. En alleen, ja, denk ik dat Dortmund dan toch nog een tikje groter is. Hangt er ergens in de katakom een foto van de chauffeur bij Dortmund? <laughs> En bang dan niet, uh, Jack. <laughs> niet een verlaten pasfotootje of zo. Want hoe nou, lang ja, heb je er gespeeld, Harry? Dat zou niet kunnen, maar... Hoe lang heb je er gespeeld? Uh, ik heb er anderhalf jaar onder contract gestaan. Uh, heb het eerste half jaar uh, vrijwel alles gespeeld. Maar ben geblesseerd geraakt. En uh, uh, heb daar ook eigenlijk mijn hele afkeuringsprocedure uh, doorlopen. Uh, wat zijn de hoogtepunten geweest daar? In dat uh, mooie geel-zwarte shirt? Uh, nou, het moet heel reëel zijn dat voor mij natuurlijk daar niet zo heel veel hoogtepunten hebben gelegen. Ik heb eigenlijk een betere tijd gehad in Freiburg. Uh, het enige wat voor mij natuurlijk wel uh, een keer leuk was om ook te ervaren... want Dortmund was toen die tijd nog een absolute Europese top... met alle topspelers van, uh, van die tijd. Dus dat was wel heel erg um, uh, indrukwekkend om dat eens mee te maken. Ja, want de Champions League werd gewonnen, de Wereldbeker werd gewonnen. Ja. Uh, uh, je was er dus wel heel dichtbij... Nou ja, goed, bij de wereldbekerwedstrijd ben ik wel bij geweest, maar uiteraard gaf dat wat minder lading, omdat ik natuurlijk niet uh, erbij was toen ze de Champions League wonnen. Dat was dan het seizoen ervoor. Ja. Maar het, was inderdaad, het waren inderdaad de topjaren van uh, Dortmund. Uh, vertel eens iets over de organisatie daar. Uh, kan je het vergelijken met Bayern München? Uh, ja, dat weet ik niet, want Bayern München blijft altijd wel aan de top staan en Dortmund is toch wel een... Een, een, een club geweest, hè? Ook, ook daarin kun je ze wel een beetje vergelijken met Feyenoord. Waar dan toch wel heel erg schommelingen uh, zijn. En Want Dortmund heeft natuurlijk ook een hele mindere periode ja. gehad. Ik vind Bayern toch wel wat stabieler uh, over het algemeen. Het stadion, uniek. Nou ja, mensen varen het wel eens. Ik heb uh, met Dortmund bij uh, Barcelona gespeeld. Ik heb uh, met Dortmund bij Real Madrid gespeeld. En, maar ik vond toch de sfeer in Dortmund wel uh, het meest indrukwekkend. Veel lawaai, veel stemming, dicht op het veld. Ja, nou ja, goed en met natuurlijk de, de staantribune die, uh, die helemaal uh, uh, voor een hoop kabaal uh, zorgt. Dat maakt het wel uniek. Uh, is dat anders voor de spelers nu bijvoorbeeld morgenavond? In de Champions League mag het niet. De staanplaatsen worden dus uh, uh, zitplaatsen uiteindelijk. Dat scheelt denk ik wel iets in de atmosfeer. Ja, ja. volgens mij uh, uh, gaat er ook gelijk 20.000 van de totale capaciteit af... Ja. Dus uh, aan de ene kant vind ik dat wel jammer. Want uh, als je competitiewerschappen van Dortmund ziet. en ik geloof dat er 37.000 of 38.000 mensen achter de goal staan. Ja, dat, uh, dan kun je je voorstellen wat een kabaal dat maakt. Iedere voetballer heeft wel in zijn carrière, daar waar men met clubs heeft gespeeld. de afwijking om meteen uh, op de avond zelf. dan wel de volgende dag op teletext. dan wel in kranten te vernemen hoe het gegaan is. Welke club kijk jij het eerste naar? <tie> Behalve Komschaten, uh, waar je trainer bent. Ja, ja. ja, daar ben ik vaak zelf bij. Hè, bij ja, ja, ja, maar de uitslag in de afdelingen. <laughs> wat is het? Vierde klasse H, hè? District ja, Oost of zo. Ja, ja. klopt helemaal. Nou, uh, in, in Duitsland toch wel naar, uh, naar Vrijborg. Uh -huh. dat, dat heeft dan toch wel iets speciaals. En uh, in Nederland ja, het klinkt het heel bekrompen, maar dan blijft dan toch uh, co -head. Ja, dat kan ik me iets goed weer voorstellen. Want ik zie jou ook nog in dat shirt spelen in gedachten. Uh, waar moet Ajax morgen op letten? Nou ja goed, ik volg de Bundesliga zoals veel Nederlanders nog uh, uh, bij de sportshow op zaterdag. Ja. En wat me heel erg opvalt, en zeker in de, in de, in de Duitse competitie, dat er zo enorm veel power in die ploeg zit. Ja, wordt, wordt dat uh, zeg maar de valstrik waar Ajax in kan gaan lopen? Want uh, iedereen heeft opeens naarmate die wedstrijd dichterbij komt... een soort uh, gecreëerde hoop. Uh, Ajax heeft kans om in Dortmund te winnen. Anderen zeggen geen enkele kans worden weggepoetst. Kracht, uh, snelheid, uh, de alles wat er omheen komt. Nou ja, ik heb wel het idee dat Ajax een kans heeft. Want ik, ik, ik, kijk, ondanks dat Dortmund in de Bundesliga de laatste twee jaar uh, oppermachtig is geweest... Uh, hebben ze het in Europa, uh, hebben ze die, die, die, die, die, die power niet. Dus uh, uh, daarom denk ik ook wel dat Ajax een kans heeft. Maar als ik ze in de Bundesliga zie en ik zie met hoeveel power ze hun tegenstander onder druk zetten... met hoeveel mensen ze aanvallen, met hoeveel mensen ze voor de goal komen... Dan, ja, dan moet je wel van goede huizen komen Wil je dat uh, kunnen tegenhouden. Ja, verleden jaar hebben ze inderdaad niks bereikt in de Champions League... waar ze laatste in, in de voorronde in hun groep... Um, is er een verschil voor Dortmund met het spelen in de competitie... dan wel in de Champions League? Met andere woorden, waar richt men het speerpunt op? Ja, je zou bijna zeggen op de Bundesliga. Maar goed... Um eh, uh, kijk competitievoetbal blijft natuurlijk toch wel wat anders dan als, uh, als uh, Europees spelen. Omdat je in in een Europese wedstrijd kun je met één misser, kun je kan uitschakeling betekenen in de Bundesliga kun je natuurlijk wel eens dat risicootjes nemen. Dan heb je 34 wedstrijden de kans om het, eh, om, om, om aan het einde van de rit daar te staan waar je hoort te staan. Dus ik, ik denk dat ze daarom ook sterker zijn in de Bundesliga. En misschien zijn ze net niet geslepen genoeg om, uh, zoals bijvoorbeeld een Bayern dat wel is, om echt in Europa een rol van betekenis te spelen. Waar ga je kijken morgen? Uh, ik ga eerst trainen en dan uh, als ik thuis ben, dan ga ik de tweede helft van thuis kijken. Want hoe laat trainen jullie met gaat? Wij trainen van 8 tot, uh, nou pak een beetje half tien. oh ja. was uh, Davo nou zo slecht dat jullie met 6-0 wonen? Of uh, hebben jullie ze vanaf het ja, begin ja, gewoon vol ja. afgejaagd? En, uh... Nee, nee. Er was heel duidelijk de hand van de trainer te zien. En, uh, ja, dat hoor uh, ik vaak, ja. We waren heel oh. erg goed. Heel goed. Had ontzettend leuk om je weer een keer gesproken te hebben, jongen? Graag gedaan. Oké, okay, ciao, ciao. Joe, doei. Dan even wat voetbalnieuws. Trainer Carlo Ancelotti van Paris Saint-Germain heeft Gregory Van der Wiel niet opgenomen in zijn selectie voor de thuiswedstrijd van morgenavond in de Champions League tegen Dynamo Kiev. De van Ajax overgekomen verdediger is volgens de oefenmeester nog niet wedstrijdfit. En Europa, Europa League-deelnemer Vener Batje... kan zeker een week niet beschikken over Dirk Kuyt. De aanvaller heeft een spierscheuring in de kuit opgelopen. Ja, het is geen grapje. Zo is bij een MRI-scan vastgesteld. De Katwijker mist in ieder geval donderdag de wedstrijd... tegen de koploper in de Franse competitie Olympique Marseille. Ja, en dan, ja, het is echt een, een, een hele vreemde vereniging toch. Real Madrid, dat in dezelfde groep zit als Ajax en Dortmund... treft morgenavond Manchester City. Ik praat erover met Edwin Winkels. Goedenavond, Edwin, onze consument in Spanje. Ja, ik zeg, het is gewoon een hartstikke gekke club... want uh, verleden jaar uh, goed spelend. Supercup winnend van Barcelona. En nu gaat, lijkt het alles mis. Meneer Ronaldo ontevreden. Meneer Mourinho begrijpt het niet meer. 8 punten achterna 4 wedstrijden op Barcelona. Vertel het, Edwin, wat is er aan de hand... Een koningsdrama noemen ze dat, hè? Dat, dat, dat echt alles fout kan gaan wat er maar fout kan gaan. Uh, als je het alleen over... Wat je zei, gelijk met vorig seizoen. In het hele seizoen verloren ze maar 14 punten. Het was een recordseizoen wat punten en doelpunten betreft. En nu hebben ze dus al 8 punten verloren in de eerste 4 wedstrijden. Uh, Ronaldo is triest. Mourinho, uh, dat was wel een teken eigenlijk. Vanaf de eerste wedstrijd klaagde hij over zijn spelers. Over de, over de hele groep. Ook, ook al wonen ze van Granada bijvoorbeeld. Ze hebben niet goed gespeeld. En we spelen elke wedstrijd niet goed. En dat was al heel anders dan vorige jaren. Toen hadden we Mourinho... Uh, alle nederlagen waren de schuld van de scheidsrechters, van het publiek van de tegenstander, van de voetbalbond. Maar, maar dit is voor het eerst in zijn derde seizoen dat hij van het begin zijn, zijn spelers heel hard aanpakt op de persconferenties na de wedstrijden. En uh, er is dus iets aan de hand en iedereen probeert dat naar boven te krijgen. En er komen ook wel dingen via de kranten naar boven, maar Zoals. wat er precies speelt ja onvrede uh, bij Mourinho natuurlijk, maar ook bij de spelers. Spelers zijn ook niet gek als de trainer zegt je weet hoe het werkt in het voetbal. Als de trainer hun de schuld geeft, dan lekken die spelers naar buiten en die zeggen dat ze een absoluut waardeloze voorbereiding hebben gehad. Dat ze alleen om miljoenen dollars naar de Verenigde Staten moesten om wedstrijden te spelen en nauwelijks getraind hebben. Dat Mourinho uh, absoluut niet op, op de aanval traint. van hoe zij een ploeg die zich opsluit zoals Sevilla dat van de week 1-0 heel vroeg voorkwam na twee minuten en zich dan achterin half opsluit. Hoe ze dat moeten overwinnen. Dat hij alleen maar traint op de counter. Waarin Real Madrid zo goed is. Dus er komen ook wel klachten over, uh, over de trainer naar buiten. Het is, Mourinho is natuurlijk een ongelooflijk succescoach. Maar als het even fout gaat. Dan, dan heb je ook heel veel uh, tegenstanders snel. En er lijkt toch een beetje een breuk te ontstaan. Tussen, tussen Mourinho en, en een groot deel van die spelersgroep. Ook al zei hij vanavond dat hij ervan overtuigd is. Mourinho dat hij morgen tegen Manchester City wel uh, de ploeg heeft. De eenheid die hij tegen ze die jij tot nu toe in de competitie miste. Ja, want voor de duidelijkheid, het schip is nog niet gezonken... maar het is een beetje wankel. Hè? Er, er, er liggen wat sloepjes aan de zijkant, zou je kunnen zeggen. Um, is het een beetje het second-best gevoel... wat Ronaldo bijvoorbeeld ten opzichte van Messi heeft... wat uh, Real toch ook een beetje ten opzichte van Barcelona heeft... dat ze een beetje op de tenen moeten lopen? Nou, dat moesten ze vorig jaar natuurlijk, hè, om, om, om die titel binnen te slepen. En dat kostte hen onder andere de, de Champions League. Uh, ze hebben heel diep moeten gaan uh, één jaar. En waarschijnlijk zag Mourinho dat een beetje aankomen: dat de spelers het nu wel goed vonden. Van, nou ja, die competitie hebben we in ieder geval één keer van, van dat eigenlijk ongenaakbare Barcelona gewonnen. Uh, dus we gaan nu niet vanaf de eerste dag weer, weer de vol in uh, elke dag. Uh, uh, als je vandaag ook aan de kranten komen gelijk met enquêtes. Wie is nou de schuld aan, aan, aan dit? En dan toch uh, bijvoorbeeld Marca, grote sportkrant in Madrid. Uh, nou, 55% van de stemmers geeft de spelers de schuld. En, uh, en 45% Mourinho. Dus hij komt er nog, nog net goed af. Maar het is inderdaad, tegen dit Barcelona, waar we allemaal bewonderend naar kijken, is het heel moeilijk om het, uh, om het één seizoen vol te houden. Dat hebben ze gedaan. Uh, en het tweede seizoen, ja, denken ze, er werd ook al gevraagd aan nou, Mourinho van dit jaar dus maar de Champions League... Uh, in plaats van, van de competitie. Van, gaan jullie daar volledig voor? Ja, uh, de, ik, ik moet er altijd op lachen. Hè. Er wordt iedere week wel door iets of iemand geroepen... dat het de wedstrijd van het jaar... de wedstrijd van de eeuw het liefst al... na twaalf jaar in deze eeuw... Uh, maar de wedstrijd tegen Manchester City... is in ieder geval morgenavond van cruciaal belang. Voor Real Madrid wel. Maar zoals Mancini van, van City zei... van. Uh, voordat wij zo groot zijn als Real Madrid, dan moeten er eerst tien jaar voorbij gaan, natuurlijk. Dat is een groot verschil in, in historie. Ja. Et cetera. Maar op het moment dat Real Madrid in eigen huis. De grote vraag is ook, hoe zal het publiek reageren op, op Ronaldo, de, de, de, de man die 10, 12 miljoen euro net overdient. En, en zegt dat hij bedroefd is. Uh, hoe zal het publiek op hem reageren bijvoorbeeld? Hoe zal het publiek op Mourinho reageren? En, en komt er in eigen huis? Een, een, een nederlaag tegen Manchester City. Wat best mogelijk is als je ziet hoe Real Madrid speelt en City dat als sinds april uh, ongeslagen is in competitie. Uh, als dat gebeurt, dan gaat het allemaal nog veel erger... Dan, dan de afgelopen dagen in de competitie is gebeurd. En normaal gesproken moet er dan iets of iemand geslachtofferd worden? Wie lijkt het slachtoffer te worden aan de kant kant... ten aanzien van de spelers? Mourinho zegt dat hij uh, inderdaad in de rust dacht uh, van de week tegen Sevilla dat hij wel zeven spelers kon wisselen, dat hij dat graag had gedaan. Maar vandaag citeerde hij John Benjamin Toschek, prachtige trainer uit Wales, ja. ooit bij Real Madrid. Die zei van ja, op het moment dat je verliest weer de zeven wisselen, twee dagen later dank je vier. En, en bij de volgende wedstrijd denk ik van dan laat ze toch allemaal weer staan. En Mourinho heeft gezegd dat hij niet spelers wil slachtofferen... maar het lijkt wel duidelijk dat bijvoorbeeld Euziel, die moest gisteren en vandaag bij de reserves trainen... dat hij zijn plaats moet afstaan aan Modric... die dit jaar is voor veel miljoenen is aangekocht. Maar dat is waarschijnlijk de enige grote wijziging die Mourinho zal invoeren. Stel dat het in deze pool des doods, waar dus Ajax en Dortmund ook in zitten... dat het mis zou gaan, zou dan een voortijdig vertrek van Mourinho aan de orde komen? Ja, mensen zeggen in Madrid ook dat hij daarop uit is. Hij heeft eigenlijk nooit langer dan twee, drie seizoenen uit. Drie seizoenen is het langste wat hij bij zijn clubs Porto, Chelsea, Inter heeft geduurd. Uh, dus dat hij daarop uit zou zijn voor Real Madrid is die Champions League heel belangrijk. Het is alweer uh, tien jaar, ruim tien jaar geleden dat ze die voor het laatst hebben gewonnen. Er wordt ook wel die vergelijking getrokken. Inderdaad, in 2001, 2002 begonnen ze de competitie precies dezelfde. met twee nederlagen, één gelijkspel en een overwinning. Maar wonnen ze de Champions League in Glasgow van Bayern Leverkusen. Dus Inderdaad, alles is mogelijk. Maar op het moment dat, uh, stel, stel dat Real Madrid uh, onder uh, Dortmund, Manchester City, misschien zelfs Ajax eindigt. Dan uh, zou Mourinho waarschijnlijk de eerste zijn die, uh, die geslachtofferd wordt in Madrid. Ja, er wordt vaak van hem gezegd, het is een fantastische trainer. Iedereen loopt met hem weg. Hij heeft een hele vaste visie. Het is een irritante man. Maar het is ook een, een sinaasappelpers. Op een gegeven moment, na een paar jaar, heeft hij alles eruit geperst en zit er niks meer in. Nee. En, en wat ook bekend van hem is dat hij uh, weinig een band opbouwt met, met de ploeg waar hij geweest is. Chelsea misschien de enige, daar wil hij graag terugkeren. Maar nog bij Porto, nog bij Inter is hij een man geweest die ze daar heel graag weer terugzien. En bij Real Madrid is hij eigenlijk hetzelfde bezig. Hij is de grote baas, dat wel. Uh, voorzitter Florentino Perez heeft hem echt volledig alle macht gegeven. Hij mag alles doen. Hij heeft de spelers die hij wilde. Dus daar, hij zal daar ook verantwoording voor moeten afleggen. En die zal Perez ongetwijfeld ook, ook bij hem leggen. Mocht het uh, mocht hij Fout gaan. En dan is de vraag inderdaad: ja, zullen ze Mourinho ooit, uh, ooit missen in Real Madrid? Hij is de man dan die Real uh, één kampioenschap heeft bezorgd. Nou, gefeliciteerd. Ja. Morgen hoe dan ook, witte zakdoekjes, of het gaat niet goed, of om de traadjes te drogen van de bedroefde Ronaldo. Toch? Ja arme ziel. Maar ze, ze hebben een beetje geprobeerd de laatste dagen. Dat, kijk, het is Mourinho nu, voor de, wat dat betreft is hij wel slim. Nou is het Mourinho die al aandacht op zich opeist. Dus waarschijnlijk ook in een poging om, om, om morgen Ronaldo van al die kritieken te, te, om te vrijwaarden. Het is ook wel twee weken geleden dat hij zei dat hij triest was. Een grote vraag is inderdaad scoort Ronaldo. Dan kunnen we zien of hij het viert of niet en of hij nog steeds triest is of niet. We wachten af. Dankjewel. 39 jaar geleden. Long train running van de Doobie Brothers. Alleen aan dat introotje met het gitaartje. Het is zo mooi en het is tijdloos. Gaan we gaan weer terug naar voetbal. We zijn weer terug in de realiteit van bijvoorbeeld het streamende fluitconcert. Dat gisteren na het laatste, laatste fluitsignaal weer klonk in de Euroborg. Het was veelzeggend. De manier waarop FC Groningen gisteren met 3-0 voorloor van Vitesse... in de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen kwam knalhard aan. Bij de fans, de spelers, de technische staf en de leiding van de club. Want FC Groningen verwacht veel van dit seizoen. Al dus technisch manager Hans Nijland. Ja, ik denk dat wij ook iets hard van het toren hebben geblazen. Dat alles zomaar eventjes beter uh, wordt. Hè. Je bent uh, voor het seizoen 14 geëindigd. Dat is niet best, dat is, dat is, dat is duidelijk. Uh, we hebben een andere trainer. We hebben uh, nogal wat nieuwe spelers. Ook uh, wat spelers uh, vertrokken. En uh, ja, we kunnen één, één ding constateren: dat uh, de start van het seizoen, we zijn nog maar net op weg. Uh, ja, het is niet goed, dat is, dat is duidelijk. Als je sinds 19 februari van dit jaar. In thuis met wind wint. In de vroeger onneembare vesten, de Euroborg. Wordt het publiek natuurlijk ook een beetje narig. Ja, en de directeur ook. En de spelers ook. En uh, iedereen die deze club een uh, warm hart uh, toedraagt... wordt daar uh, ongelooflijk sangrijnig van. Want ja, dat, he, dat... vroeger in, in, in, in het Oosterparkstadion... Uh, he, waren we met name in thuiswedstrijden... Uh, gewoon moeilijk te verslaan. En dat was heel lang in Euroborg hier ook, het, ook het geval... En uh, ja, wij, wij, wij hunkeren naar een, uh, een overwinning hier in het, uh, in het Urborg, uh, stadion. Dat, dat is duidelijk. Is het te verklaren de, dat het maar niet wil lukken? Nee, ik denk dat dat uh, legt de vinger maar eens op de zere plek, dat is een hele, hele lastige. Kijk, we hebben gisteren met, uh, met, met 0-3 verloren, een groot gedeelte van de wedstrijd tegen 10 uh, tegen man. Nou ja, dan mag je zo'n wedstrijd en zeker niet met 0-3 verliezen, daar zijn we het allemaal over, uh, over eens... Ja, nogmaals, wij hebben, dat zijn ook alweer van die kreet, dat koop je ook niet zo gekke veel voor een cliché's, hè, noemen jullie dat geloof ik altijd. We hebben, we hebben inderdaad gewoon keihard een overwinning nodig hier in het, in het Dürrenborgenstadion. We zijn in ieder geval blij dat we hè, de laatste uitwedstrijd bij Den Haag hebben gewonnen. Ja, want ook voor het seizoen ging het, ging het uit niet, niet, niet denderen, dus uh, we hopen dat dat een vervolg krijgt tegen Zwolle aanstaande zaterdag. Maar voel je nou druk? Ja, natuurlijk is die druk. er, uh, ab absoluut. Uh, die leggen wij onszelf ook, uh, ook, uh, ook op. Na afloop van zo'n wedstrijd, uh, nou ja, dan vang je na afloop hier in de businessruimte ook eventjes de nodige klap op. En dat is ook hartstikke logisch. Dan mag je het nooit verweglopen weglopen trouwens. Dan is het altijd het belangrijkste dat je, dat je, dat je er staat. Maar, maar natuurlijk is die druk er. Maar ik denk dat dat uh, voor, voor iedere club geldt die in een soort gelijke positie nu zit als FC Groningen. Daarvoor is het ook, pro is het ook professionele sport. Hoe hou je de boer rustig? Nou, ja, je moet je in ieder geval niet, niet, niet gek laten maken. Dat heeft, dat heeft geen enkele, enkele zin. En uh, ik denk we hebben ook een hele ervaren technische staf, een ervaren technisch, technisch manager. En uh, ja, uh, de kop erbij houden op dit moment, uh, uh, de rust bewaren en toen en, en, en, en toe naar aanstaande. Wat mij betreft zou het morgen zaterdag uh, mogen zijn voetballen en, uh, en, uh, en winnen. Je dacht met Robert Maaskant, een verbaal en uh, ja, een type die ook nog wel een beetje op de bluff wil spelen. Iemand binnenhalen waarmee het zou lukken. Verwijt je hem wat? Nee, ik zou niet weten wat ik hem uh, uh, uh, op dit moment moet, uh, moet, moet verwijten. He, onze technische staf in zijn geheel en ook Maaskant, uh, ze doen er alles aan. Dus ja, om, om, om wie dan ook iets te verwijten, nee, dat heeft ook geen enkele zin op dit moment. Maar ik denk dat het grootste verwijt van het publiek komt. Je speelt tegen team man En... Die tien maken drie goals, niet één, twee of drie. Nee, die maken er drie. Heb je de meetlat die van tevoren was Europees voetbal al wat lager gelegd? Nee, dan ben je niet helemaal goed geïnformeerd. We hebben op onze persdag geformuleerd dat het behalen van uh, de pilofs... dat dat de doelstelling is, uh, is dit jaar. En uh, Dat kan uiteraard nog steeds, maar je moet ook constateren... daar zitten we op dit moment wel eventjes ver, uh, ver vandaan. Dus er, er zal wel het een en ander moeten gebeuren om dat, uh, om dat te realiseren. En wat is dat wat moet gebeuren? Ja, dat is maar één ding. Dat zijn, uh, dat zijn, uh, dat zijn punten. En, uh, maar uh, op dit moment gekke dingen doen trouwens. Wat, wat, wat moet je ook anders? Hè? Je kunt maar één ding doen. Dat is uh, ja. hard door, uh, doorwerken. En uh, vertrouwen blijven houden. En, uh, en dan komen die punten. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Want ik, ik, ik weet zeker dat, wij, uh, uh, dat ons, onze, onze kwaliteit dusdanig is. Dat wij niet uh, bij de, bij de onderste, onderste vijf, zes ploegen behoeven te staan. We gaan even terug naar het begin van het seizoen 2010-2011. Ene Mirab Jordania, Georgie Zakenman, koopt Vitesse. En hij zegt dat hij binnen drie jaar kampioen voor Nederland wil worden. Het levert verbaasde gezicht op, er wordt gelachen ook. Maar nu, in het jaar dat het moet gebeuren... staat Vitesse na vijf speelrondes gewoon op de tweede plek. Zou het dus echt een serieuze titelkandidaat zijn? Joep Schreuder ging op bezoek bij doelman Piet Veldhuis. En uiteraard begint de keeper over de rol van Mirab Jordania. Ik heb het al in eerdere interviews gezegd. Het is een geschenk en uh, ja, hij is uh, hier eigenlijk zoals het ware aankomen waaien. Maar ja, ik denk uh, mede dankzij in zijn uh, ja, inzet en zijn uh, financiële mogelijkheden, dat het allemaal mogelijk is. En uh, ja, als je ziet uh, wat voor een complex er wordt gebouwd en wat voor spelers er zijn gehaald, ja, dan, uh, dan zeg het maar. Dan, uh, dan is er uh, eigenlijk alles mogelijk hier op dit moment. Je hebt 13 uit 5. Wat, wat is hier aan de hand allemaal? Uh, wat, wat? Ah, uh, ja, ik denk uh, twee jaar geleden was het allemaal lachwekkend, maar nu wordt het toch heel serieus. Iedereen die eigenlijk, uh, ja, net als ik net zei, uh, lachwekkend, maar als je nu ziet, ja, we gaan meedoen en uh, ja, we worden denk ik ook heel serieus genomen. Wat we ook verdienen. Wij willen gewoon een goede, stabiele subtopper worden. nee Je mag, je mag toch dromen over kampioenschap? Ja, dromen, maar moeten wel realistisch zijn. Op dit moment is Twente en PSV nog, uh, ja, die heeft gewoon iets meer kwaliteit in het team. En wij hebben daar. Ja, misschien over twee jaar moeten wij daaraan gaan denken. Ga ik toch met je proberen, de defensie van jullie. Ja. Belangrijk als je kampioen wil worden, dat je een defensie hebt die stabiel is. Toch? ingespeeld. Ja, absoluut. Is die bij jullie zo? Ja, we hebben gewoon uh, met Morri gisteren erbij. Zie je ook, veel, uh, ja, veel ervaring. Die jongen heeft toch vrijwel jong. Maar toch uh, ja, best wel veel wedstrijden gespeeld, Europees. Nationaal team, dus ja, Morri, Casia, Thomas, Callas, Patrick van Aalhout. Maar je mist iemand. Ach, ikzelf. Ja, nee, we hebben gewoon vijf goede jongens daar staan. Die al redelijk wat niveau hebben. En, uh, natuurlijk, het, natuurlijk is het doelman ook belangrijk, Piet. Ja, zeker. Een doelman ja, houdt zoveel mogelijk ballen tegen. Een doelman van een kampioensploeg... Ja, pakt op de momenten wanneer, uh, wanneer de ploeg onder druk staat... en wanneer de ploeg uh, het moeilijk heeft, pakt hij de punten. En dan word je kampioen. Je pas twee, uh, twee tegen, hè? Ja, nee. En klopt. jij zit met een record in je hoofd. Ja, nee, maar ik ben uh, eigenlijk, uh, ja, zoals ik altijd zeg, perfectionistisch. En, uh, ja, ik ben nog lang niet op, uh, op mijn niveau waar ik wil eindigen. oh nee? nee? Nee, absoluut niet. Ik ben nog steeds in ontwikkeling. En ik ben nog steeds uh, mezelf dagelijks aan het verbeteren. Dus uh, nog veel werk aan de winkel. Maar uh, ja, soms uh, ben ik wel aan het genieten dat we bijvoorbeeld als team... ...de vier keer nu de nul hebben gepakt. Vier keer van de Sar in 96 had... Ja, 17 keer. Dat wil jij halen? Nee, absoluut. Dat zijn, een, uh, dat zijn doelstellingen. Die hou ik nog voor me, maar uh, dat, zijn wel, uh, dat zijn wel streven om daarheen te gaan. Ja. Uh, er moeten doelpunten komen. Vind je individuele klassen in de aanval? Is dat bij jullie zo? Ja, als je ziet, Boni met reis en met die barren. Uh, ja, dan heb je wel een aanval uh, waar je u tegen zegt. Uh, Boni uh, die schiet ze op het moment wel binnen. De reis heeft weinig kansen nodig. Een kampioensploeg. Of een titelkandidaat moet een coach hebben die, die dat kan, die dat weet. Ja, kijk uh, bijvoorbeeld zoals gisteren. Uh, we krijgen een rode kaart. En dan zie je dat deze coach dan uh, zoveel ervaring heeft en zoveel uh, inzicht. Normaal is een aanvaller eraf. Maar deze trainer blijft met drie spitsen spelen. En uh, schuift uh, ja, de middenvelder, zeg maar, onder de spitsen. Dus uh, ja, ik denk dat dat een, een, een kwestie van lef is en van durf. En hij weet natuurlijk ook dat wij kwaliteit genoeg hebben om dat te kunnen. En uh, ja, dat is wel heel belangrijk als een coach. Ik denk dat hij de juiste pionnen op de juiste momenten erin zet. De WK wielrennen in Limburg gaan morgen verder met de tijdrit voor vrouwen. Voor Nederland komen Anne van der Breggen en Ellen van Dijk in actie. Van Dijk heeft al een gouden medaille op zak... want ze won gisteren met haar ploeg Specialized, de ploegentijdrit. Steven Dalebout sprak vanavond met Van Dijk. Ja, waar is die? Oh, uh, hij hangt uh, op mijn kamer, uh, om het schilderij heen. Ter inspiratie, omdat uh, ik lig met Adrie Visser op de kamer... en we willen er nog wel eentje. Oh. Ik kan me voorstellen dat je al een, uh, een goede avond hebt gehad. Met uh, misschien, misschien wel wat minder nachtrust dan gepland. Of hoe ging dat gisteren? Ja, nou, we waren wel vrij vroeg klaar natuurlijk. Dus het uh, was wel heel leuk. Gingen we met de ploeg uh, naar ons hotel. Waar we met de ploeg de hele week hebben gezeten. En uh, daar hebben we even wat gedronken. En uh, sommige van ons waren al aardig uh, van het padje. Maar goed, de meesten moeten nog een keer rijden. Dus het werd niet echt een heel wild feest. Maar uh, wel leuk om dat even zo af te sluiten met het team. Maar dat is toch ook zo als topsporter? Twee glaasjes, champagne en je ligt, ja. al, je ligt onder tafel? Je hebt niet zoveel nodig, inderdaad. Nee. Dus, uh, inderdaad nou, ik moet zeggen, er waren wel iets meer dan twee glaasjes bij sommigen. Maar uh, nee, dat klopt. Dat, uh, we hebben niet zoveel nodig. En Dan ben je dus ja, wereldkampioen. Je was al eerder wereldkampioen op de baan. Maar nu dus ook op de weg. Um, hoe bijzonder is deze, deze titel voor jou? Uh, ja, wel heel bijzonder. Uh, wat ik al eerder zei, het is gewoon heel mooi om dat met je team, echt met je team waar het hele jaar alles uh, mee doet uh, te bereiken. En uh, zeker als het dan ook nog in Nederland is en dan de eerste uh, medaille van het WK dat is uh, wel extra speciaal. Het ja. is sowieso wel een, een, een mooi wielerjaar voor jou, hè? Ja, heel speciaal. Ja, ik had het er net nog over uh, op de massagetafel uh, tegen de verzorger. Van, uh, ja, het is natuurlijk sowieso een heel speciaal wieljaar met Olympische Spelen en het WK. Maar uh, ja, het loopt ook gewoon heel lekker. En uh, als het dan in zo'n jaar allemaal uh, zo goed loopt, dan uh, is dat natuurlijk uh, ja, heel mooi meegenomen. Ja. Want, ja, zou je, je bent ook al uh, wat jaren bezig. Um, zou je dit jaar. Het klinkt zo raar als ze doorbraak willen omschrijven. Of is het toch zo? Dit, dit is toch al dé doorbraak van jou? Uh, nou, wel een beetje. Want uh, dit jaar ben ik echt uh, vooral beter bergop gaan rijden. Het is nog steeds geen specialiteit van me. Maar dat was wel echt een heel zwak punt. En daar uh, ben ik wel echt in verbeterd nu. En dat is voor internation om internationaal mee te doen was dat wel echt nodig. En uh, ja, ik denk dat ik daar zeker wel een stap in heb gemaakt. Maar ik hoop er nog steeds in door te groeien. Dus, uh, ja. Hoe heb je dat gedaan? Een andere manier van trainen? Um, ja, nou eigenlijk vooral gewoon afvallen. <laughs> ja, als je bergop wil, dan moet je gewoon wat kilo's kwijt. En uh, ja, dan is je, als je dan jezelf de, de kracht houdt, dan is je verhouding tussen je kracht en je lichaamsgewicht gewoon veel gunstiger. En dan uh, gaat het dan een stuk makkelijker. Nou, is het morgen op die tijdrit, de individuele tijdrit, vrij geaccidenteerd hè? Het is nou niet zo dat je meteen een, een rasklimmer bent geworden, of wel? Nee, nee, helaas niet. Het blijft gewoon lastig. Uh, ik heb ook gewoon mijn lengte daar een beetje in tegen. En uh, ja, Rens is als Judith Arendt en uh, Emma Pooley en uh, Evelyn Stevens en Bernier. Ja, die meiden die wegen gewoon allemaal 25 kilo minder dan ik of zo. En dat uh, ja, dan moet je toch allemaal bergop uh, beslepen. En dat merk ik bijvoorbeeld zoals gist of, uh, ja, gisteren al in zo'n ploegentijdrit. Dat je... Uh, ja, dan zetten we zeg maar de klimsters voorop op de, op de klimmen. En dan weet ik gewoon dat ik ja, zo'n 70 watt, uh, ja, wij rekenen altijd in wattages, uh, meer moet trappen. Om, om in het wiel mee te kunnen met, met hen die zeg maar voorop rijden. Dus dat is gewoon een heel groot verschil. En dat gaat morgen, ja, gaat dat wel gewoon uh, in mijn nadeel zijn. Um, na de tijdrit op de Olympische Spelen zei jij, ja, ik ben iets te behoudend gestart. Heb je daar nog aan teruggedacht de afgelopen dagen? Ja, ik heb dat toen ook wel geanalyseerd achteraf. En uh, achteraf viel het uiteindelijk wel mee. Dat was meer een gevoel misschien. Maar uh, ik heb nu wel zoiets. Ik, uh, ja, ik ga wel iets meer erin proberen te vliegen inderdaad. Dat, dat neem ik wel weer mee in deze tijdrit. Ja. Ja. Maar dat is misschien ook wel lastig, want je wilt natuurlijk ook niet aan het einde met je tong op het asfalt aankomen? Nou ja, dat, ja. aan het einde moet dat wel, maar je, te vroeg bedoel ik. Ja, nee, dat klopt, daar dat, dat heb je een punt. Maar uh, net voor de Kouwberg zit een afdaling, uh, dus dan kun je eventjes een beetje ademhalen. Want ja, je kunt niet, uh, niet volle bak die afdaling rijden. Dus um, ja, ik heb als doel om daarvoor al echt wel uh, vol te gaan. En dan is uh, daarna nog de Kouwberg en uh, wat erna komt. Maar dat, uh, ja, dat zal heel veel pijn gaan doen, maar dat is ook de bedoeling. Dus uh, ik uh, heb als doel om al een beetje voor die afdaling uh, al uh, aardig leeg te rijden. Na bijna twee maanden blessureleed heeft Matthew Amoa zijn rentree gemaakt bij Heer de Veen. Genees aanvaller speelde met de Friese belofte tegen Jong Ajax... een duel dat overigens in 1-1 eindigde. Amoa kwam afgelopen zomer over vanuit Turkije... maar raakte eind juli tijdens een oefenwedstrijd geblesseerd. De 31-jarige genees voetbalde in de divisie eerder voor Vitesse en Nac Breda. Trainer Marco van Barsten hoopt dat Amoa zondag tegen FC Twente... zijn debuut in de hoofdmacht kan maken. Vanavond werd er gespeeld in de Jupiler league... tussen Telstar en Emmen, een wedstrijd die eindigt in 0-0... Na vijf wedstrijden staat Telster in de subtop met acht punten. FC Emmen heeft een stuk minder, namelijk drie. Helmond Sport gaat een kop met de volle score van 15 punten uit vijf wedstrijden. En de KNVB heeft de gele kaart die Patrick van Aanhold kreeg... voorgehouden van scheidsrechter Bas Nijhuis ingetrokken. De verdediger van Vitesse kreeg in de wedstrijd tegen FC Groningen geel... terwijl de betreffende overtreding werd gemaakt door ploegenoot Theo Jansen. Nijhuis heeft dit niet gecorrigeerd op het wedstrijdformulier... waardoor de kaart niet alsnog aan Jansen kan worden toegekend. Een andere Vitesse-speler werd wel geschorst, Jan-Arie van der Heijden moet één wedstrijd vanwege zijn rode kaart gisteren tegen Groningen. En Alexander Gerndt moet de komende twee wedstrijden van FC Utrecht vanaf de tribune bekijken. De Zweedse aanvaller accepteerde in het schikkingsvoorstel van de aanklager... betaald voetbal bestaande uit drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Gerndt kreeg tijdens de tijdswedstrijd tegen PSV rood voor een overtreding op Mark van Bommel. Dat was op deze maandagavond al het sportnieuws voor langs de lijn van deze avond. Morgenavond starten we eerder om half negen. En dan staat natuurlijk de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax centraal. Verslaggevers daar te plekken, Bas Tichler en Ronald van der Gier. Direct het oog op morgen met Eva Jinek. Een hele fijne avond verder. Even de koningin. Hoorra. Hoorra. Hoorra. Verkiezingen net achter de rug. De politiek dendert door. Leden van de Staten-Generaal. Morgen, Pinsjesdag 2012. Ja, ja.